Wij dingen met elkaar doornemen, broeder en zuster. En het thema heb ik maar genoemd, wij willen een koning. Nou, als je dit leest, weet je waar het over gaat, hè? Maar ik ga er niet mee beginnen, maar het gaat er wel over. Wie zei dit ook alweer? Wij willen een koning. Israël. En wie was er ook weer, een uh, richter? Goed, die krijgt een punt erbij. De rest is veel te laat. Ik vind dat je veel actiever moet zijn, je moet je bijbel kennen, hè? Lieve mensen, ik ga niet met samenwel beginnen, maar ik ga met Petrus beginnen. Waarom begin ik met Petrus? Je zult zien, meestal doe ik het, tot je vanuit het Nieuwe Testament, eigenlijk wil ik tegenwoordig de apostolische brieven gaan noemen, want het is geen Nieuw Testament, het is gewoon het verbond wat God gemaakt heeft. Het enige wat vernield is, is dat lammetje. En dat bokje wat altijd geslacht is, uiteindelijk moest het op Messias Yeshua komen. Hij is het lam van God. Zo is het verbond wat overtreden was, waardoor iedereen de dood in moest, is vernield door het offer van Yeshua. Moeten wij nou niet meer de dood in? Ja, natuurlijk gaan wij de dood in, want we hebben een zonnige natuur. Maar we zullen uit die dood opgewekt worden. En we hebben vorige week gezien, Yeshua is de eerstgeborene. Dan zijn er nog mensen die denken, oh, dat is van voor de grondlegging de wereld. Nee, want gaan we doorlezen, is hij de eerstgeborene uit de... En daar wordt heel die zonde schepping die op hem gezien heeft, totaal door hem heen vernield. Alles is omwille van hem geschapen en buiten hem alles is om door hem weer terug te komen tot het leven. Dus er komt een dag, zullen al Gods kinderen opstaan uit het graf. Hij is de eerstgeborene uit de doden, die dus niet meer sterft. Lieve mensen, moet u luisteren. Wat zegt nou Petrus? Die gaat iets zeggen. Maar we moeten altijd zeggen, hé, hey, hoe komt hij eraan? Waar heeft hij het vandaan? haalt u het vandaan? Voegt u broeders en zusters als gehoorzame kinderen. Als we over kinderen praten, praten we ook over een vader. Voegt u als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd van je onwetendheid. Kent u die tijd nog herinneren? Uit je onwetendheid? We hebben allemaal in de wereld geleefd. We hebben allemaal tijden gehad dat we God niet kenden. En naarmate elke keer dat we vorderden en iemand de vrijmoedigheid had iets tegen u te zeggen over vader, over God, over Yeshua. Denk huh, begint er weer eentje de zeuren in mijn hoofd. Maar er komt een dag, komt de geest van God en die zet je vast. En dan eist hij eigenlijk keuzes van je. En soms kan het weer overgaan, dan ga je weer een paar jaar verder en dan gebeurt het weer. God roept alle mensen, ongeacht waar je vandaan komt. Voegt u nou, zegt hij, hij spreekt wel tegen de gemeente... Als gehoorzame kinderen, niet naar de begeerte uit je tijd van ongehoorzaamheid. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, is. Er staat dus niet was. Ik wil het alleen maar benadrukken. Gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gij zelf heilig, broeder en zuster, in al uw wandel. Er staat immers geschreven. Nou, dat moet onze prediking zijn. We gaan wat zeggen tegen de gemeente. En dan kan ik wel een leuk verhaal doen. Ik kan preken tot Sint Juttimus. Dat doen we niet, want we geloven niet meer in die heilige Sinten. Hè? Nee, want er staat immers geschreven. Dus als je onderwijs wil geven... als je eigenlijk een profetisch woord wil spreken... moet je zeggen, zo spreekt de Heer. Daarvanuit kun je onderwijzen. Hij zegt, er staat immers geschreven... wees heilig, want ik ben heilig. Die kennen we allemaal, hè? Niks nieuws, hè? Goed. Als die dan zegt, er staat geschreven, één ding doen, terug naar het begin. In Leviticus 11, vers 44 en 45. Want zegt Yahweh, ik ben Yahweh. Wiens God? Uw God. Tegen wie spreekt hij? Israël. Wie was er toen, uh, de profeet van Israël? Mozes. Ja, toch? Ik ben Yahweh uw God, heiligt u en wees heilig, want ik ben heilig. Kom maar, puntje, puntje, puntje. Wat erachter staat, heb ik even weggelaten. Voor de liefhebbers die het naar willen zoeken. Vers 45, want ik ben Jame. Die u uit het land Egypte hebt doen trekken, om u tot een God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Precies deze tekst, pakt nou Petrus. Waarom heb ik die puntjes neergezet? Omdat anders die sheet volliep. Denk eens, even niet belangrijk, maar het gaat over eten. Net zo goed als er in Leviticus staat dat je geen varkens moet eten. Omdat vader zegt, ik ben heilig. Dan denk ik, oh, ja, maar dan eet ik geen varkens. Vader heeft gezegd, je moet heilig zijn. Oh, hier, dan eet ik geen varkens. Geen bloed, geen andere dingen, geen paling. Dat zou weer een andere preek zijn, maar dan kan je beter het boekje lezen over wat het gezond eten wil zeggen. vanuit het woord van God. Maar in die context staat deze tekst. Ik ben Yahweh je God, heiligt u. Dat is een werkwoord, dat is iets wat je moet doen. En wees heilig. Dan heb ik een nummertje gezet. u kent ze allemaal. In het Nieuwe Testament, in het Grieks, staat overal het nummertje 40 uit de stroom. En in Leviticus, dus in de Torah, in het Hebreeuws, staat er heilig met dit nummer. Als je het nou op gaat zoeken... ...kom je exact dezelfde uitleg en dezelfde verklaring voor. Het is dus niet zo dat het in het Griek staat... ...dat het een andere vorm van heiligheid is... ...als dat het in de Torah staat. Heilig is heilig. En je bent heilig of je bent niet heilig. Mijn vrouw heeft met mij een huwelijksverbond... ...als ik naar de buurvrouw ga. Dat is pas onheilig. Of als mijn vrouw dingen doet die binnen dat verbond niet passen... ...dan is ze pas onheilig bezig. Dan zou je dus kunnen zeggen... ...heilig jezelf en wees heilig... Dat betekent conformeer je aan het verbond wat we hebben. Exact dezelfde manier zegt Paulus of Petrus dus tegen de gemeente die gekocht en betaald is door het bloed van Yeshua. Daar zitten wij dus tussen. Dus broeder en zuster, wees heilig is een opdracht, het is een werkwoord, het is een zaak van afzondering. En of je nou in het Nieuwe Testament leest in het Grieks is hagios is gewoon heilig. Is afgezonderd. En in het Hebraeel staat er het bekende woord Kadosh. Want hij citeert deze tekst uit de Viticus, dat is zo een Torah. Wat is Kadosh? Heilig, afgezonderd. Er staan nog een paar woorden bij, heilig, geheiligd, de heilige zelfs, dat is vader zelf, en afgezonderd. Dus er is geen onderscheid tussen de gemeente van Yeshua de Messias en Israël, die onder het verbond van vader gekomen is door Sine. Kunt u er amen op zeggen? Eigenlijk door dit te lezen, kent u de kern van de preek al. Dus we kunnen naar huis gaan. Als u hier al amen tegen zegt, dan zeg je eigenlijk al, hé, hey, dan heb je het eigenlijk al verstaan. Maar we gaan een paar dingen lezen om te laten zien hoe Israël zich gedraagt. En dat is niet echt koosje. Wilt u het ook horen? Het is natuurlijk altijd leuk om te zien hoe een ander zich misdraagt. Die Israël. He? Heb je het gezien? We zijn net kinderen. hè? Maar we doen exact dezelfde dingen. Maar als je dan ook realiseert wat vader zegt. en denkt erom, wat hij zegt, wat hij spreekt. gaat echt gebeuren. Vreest hem. Want als hij de zegen uitspreekt. gegarandeerd de zegen. Maar als hij ergens een vloek over uitspreekt. wie zegt dat hij daar zich niet aan houdt. de moment dat je het dus al doet wat hij zegt, doe het niet. stelt hij zichzelf onder de vloek. Ben je gelijk hartstikke dood dan? Nou nee, je kan nog best 80 worden 90. Je kan roken, stelen, drinken, veel de vrouwen, je kan alles doen. Je kan 90 jaar worden. Ik adviseer dat dus niet, hè? <lacht> Wij hebben dus een verbond aangegaan. En vader houdt ons aan het verbond. Dat andere gedrag, dat is voor de wereld. Maar hij heeft met ons een bijzonder verbond aangegaan. Moet moeten luisteren. Mozes kennen we. Hij mocht... De hand van God zijn om dat volk uit Egypte te leiden. Amen. Wie heeft ze uit Egypte verlost? En naar wie keken ze? Nou, Mozes. Is Mozes blijven leven? Echt niet waar. Ik heb er een kruisje achter gezet. Mozes is dood. Jozefa wordt zijn opvolger. Mozes heeft trouwens het beloofde land niet bereikt. Vindt u dat niet erg? Hij mocht het zien vanuit de berg hij heeft het hele land gezien hij heeft bijzondere sterke ogen gekregen hij mocht over dat hele land uitkijken en al heerlijkheid zien hij is er ook nog een beetje boos over geweest dat hij omwille van dat volk twee keer op die rots geslagen had terwijl hij moest spreken hij heeft een foutje gemaakt Mozes heeft het niet gered is Mozes verloren gegaan? amen, dat vind ik mooi want het gaat niet over redden of over behouden nee, het gaat gewoon doen wat vader zegt hij maakt wel een foutje Mozes is dood. Gegarandeerd hij wordt opgewekt. Echt waar. Kent u Joshua? De Hebraïelse naam van Yeshua? Joshua? Joshua? Het wordt alleen een beetje anders hier neergezet, maar het is eigenlijk gewoon Joshua. Hij is de opvolger van Mozes. Hij heeft het volk het land in mogen brengen. Schitterende man. Samen met Caleb. Als je de geschiedenis wil lezen, moet je gewoon weer opnieuw gaan lezen naar Joshua en Caleb. Dat waren mannen. Daarin was een andere geest. Hoewel het moeilijk was, want zij zagen ook die grote reuzen... hadden ze tegen de volk al gezegd... wees nou niet bang, zegt hij, want hun schaduw is al van ze geweken. Eigenlijk is het een ander woord om te zeggen... Joh, ze zijn al hartstikke dood, ze laten niet eens meer een schaduw achter. Zelfs de zon, die ziet het niet meer. Laten we dat land ingaan. Maar ze werden bijna doodgegooid. Maar dat wordt u ook. Als je zegt, zo spreek je en zo zal ik gaan... zul je heel wat broeders en zusters hebben... Die zeggen, hij is of wettig geworden of hij is gek. Of altijd al vreemd geweest. Maakt niet uit. We maken, ze maken ons dan monddood. Maar we worden niet monddood, want we gaan toch door met getuigen. Joshua is uh, gestorven. Dan kwamen de generaties na Joshua. Ging het goed? De generaties die Joshua nog gekend hadden, ging goed. Totdat er een generatie opkwam die Joshua niet gekend had En ook de woestijn niet gekend hadden. Die zitten er ook tussen ons. Ook wij hebben kinderen die nog maar ten nauwe nood uh, in aanraking komen met dat levende woord van Yahweh. Want ze worden door u onderwezen. En ze zien aan uw gedrag hoe het is om Yahweh te volgen. Nou lieve mensen, toen deden de Israëlieten, daarbij wij deel van zijn geworden, wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Wat is nou kwaad? Alles wat in de ogen van Yahweh kwaad is, dat is kwaad. Als je daar nu voorlopig aan blijft denken in je leven, alles wat Yahweh goed noemt, is voor mij goed. Alles wat Yahweh fout noemt, dat is in zijn ogen fout. Nou, hij is onze schepper, lieve mensen. Als er in je boekje van je auto staat, moet geen water in je benzinetank gooien. Dat is dus in de ogen van Fort niet goed. Moet je niet doen. Even, dan gaat hij sputteren nog en dan is het... He? Dat ook met de ogen van vader Yahweh. We gaan beginnen in Richter 2, vers 13. We krijgen natuurlijk een heleboel ellende met dat volk van Israël. We hebben natuurlijk hoeveel stammen? Twaalf stammen met hun leiders, met hun leiders, met hun leiders. Ze moeten leven naar Torah, maar uiteindelijk die leiders hebben Jozef niet meer gekend, zelfs Mozes niet, dus ze gaan rotzooien en langs de kant van de weg eten. Ze krijgen andere goden. Het wordt een rommeltje. Als het een rommeltje wordt, wat gebeurt er dan met het volk? Dan krijgt dus die andere God, die ze gaan aanbidden, die krijgt dan overmacht over, over hun leven. Ze gaan dus eigenlijk doen wat die andere Goden hun leren. En wat ze ook eigenlijk wel lekker vinden en spannend. Wat zegt u maar dat de zonde niet spannend is. We hebben er jarenlang in geleefd. Maar het heeft ons geen zegeningen gebracht. Dat moet je achteraf dan erkennen. In Richter 2 vers 13, daar begint hij te vertellen. Wanneer zij ja, wij verlieten en de Baal en de Astartes dienden... Baal, dat zijn gewoon andere goden. En de Astartes, dat zijn de seksgoden. Wij kennen die dus niet meer, wij zeggen gewoon porno en alles wat eraan vasthoudt. Hè? Ze verlieten Jahwe, ze hechten zich aan andere goden. En de andere goden zeiden dingen waarvan vader Jahwe heb gezegd, moet je dus niet doen, dat is fout in mijn ogen. Dan ontbrandde de toren van Jahwe tegen zijn verbondsvolk. Als mijn vrouw toch gaat rommelen met de buurman. dan zit ik toch niet meer rustig. Dat doet ze ook niet hoor. Ze is zo gezegend, die vrouw van mij. en ik door haar. dat, dat denken we helemaal niet al. He? Maar het gaat om het voorbeeld. dat je niet denkt. Pff, als ze Yahweh verlieten voor andere goden. die dus andere dingen zeiden. als dat Yahweh zegt. en ze gingen naar de wilde vrouwen van Astarte. ontbrandde de toren van Yahweh tegen Israël. U bent Israël. Hij gaf hen in de macht van de plunderaars. En wij denken, wie doet dat? Satan, denken we toch aan of niet? Ja, maar dat doet Satan allemaal. Die grijpt ons. Nou, hij grijpt je echt niet, hoor, lieve mensen. Hij krijgt de lengte niet. Hij krijgt echt de lengte niet. U geeft hem de lengte. Want als je dus naar een andere God gaat luisteren, waarvan je wel aan dingetjes mag zitten, waarvan God zegt, moet je niet aan zitten? U begrijpt dat allemaal wel, hè? Hij gaf hen dus in de macht van de plunderaars, dat zijn hun eigen goden, die hen uitplunderden. Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden. Want God zegt, doet dat nou niet? Want wie dat wel doet, zijn jouw vijanden. Zodat zij niet meer tegen deze konden stand houden. U weet wat het is als iemand verslaafd is? Dat is een ramp. Kan die loskomen? Heel moeilijk. Maar hij zal een keuze moeten maken om uiteindelijk de weg van Yahweh te gaan. En zijn vijand, waar hij zich zo aan verkneutert... en al die andere dingen meer, moet hij echt loslaten, dan gaat hij kapot. Richter 3, een klein stukje overslaan. Dit nu zijn de volkeren die Jawe liet overblijven. Dit is een hele bijzondere, ik hoop dat je dit gaat onthouden. Want Jozua ging dat hele land Kanaan innemen... Met strijd links, strijd rechts, dat hele land gingen ze in bezit nemen. Maar niet alles hebben ze in bezit gekregen. Hoewel de Bijbel zegt, ze kregen het in bezit. Maar ze hebben dus niet elke vijand uitgeroeid. Ze moesten uitroeien wat ze daartegen kwamen. Maar ze lieten volkeren bestaan. ...die kwamen dan wel onder verdrukking terecht... ...ze moesten belasting betalen... ...net als wij voor de moslims moeten doen... ...als je in een moslimland woont en je bent een christen... ...dan zeggen ze, nou ja, we willen je wel een leven laten... ...die betaalt gewoon uh, ons met 30% belasting per inkomsten. Dan mag je blijven rondlopen als een dimmy. Dat is niks nieuws, want dat deden ze in die tijd ook al... ...want Israël ging de goden van die omringende landen... ...gingen ze. Het is nog steeds Iran, Irak, Libanon... ...heel dat zwikje. dat zit er nog steeds... Dit zijn de volkeren die wel liet overblijven, en hoe goed luisteren, om, reden, door hen al die Israëlieten op de proef te stellen welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Dus de kinderen van de kinderen van de kinderen die in Israël waren, had vader God dat hem laten zitten, omdat hun vaderen het niet afgeslacht hadden. Wij zullen als ouders de zonde moeten uitbannen uit ons huis. Niet tolereren. En zo zal je je kinderen opvoeden. Zo spreekt de Heer. Zo simpel is het. Want als je kinderen het van jou niet geleerd hebben... dan komt er een dag met je kleinkinderen, die lievertjes... en hun kleinkinderen, nog lievertjes. Dan komt de, hè, de tegenstander langs. En die worden God de ruimte gegeven. Dan hoop ik maar dat je kinderen en je kleinkinderen opgevoed zijn zodat ze de proeving herkennen en zeggen, dat gaan we niet doen dat gebeurt met Israël dat gebeurt niet omdat God zijn volk wil knijpen of dood wil maken of af wil schaffen nee, het is juist om door hen, dat zijn die volkeren Irak, Iran, Libanon, al die, die mensen, zelfs de Europese volken want horen ertussen door hen al die Israël op de proef te stellen welke geen van de oorlogen om Canaan gekend hadden Slechts opdat de reden weer, de geslachten der Israëlieten, u en ik met onze kinderen en kleinkinderen, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken doordat... Wie? Wie is, ja, wie is hij? Ja, we hen daarin oefenden. Kun je dat niet mooi klinken? Wij zeggen, zo, ja, die beproeft niemand... Klinkt goed. Maar toch laat hij de vijand in leven, omdat onze voorouders ze niet geslacht hebben, om door die vijanden heen ons te beproeven of we wel zouden wandelen. Kijk, verzoeking is wat anders. Hè? Daarvan leert Jacobus, dat komt vooruit onze vuile valse begeerten die we hebben. En daar hebben we zo lang over nagedacht, als dan niemand kijkt, dan doe je het gauw en dan hebben niemand het gezien. Dat doet vader niet. Maar hij laat wel je beproeven of je nog steeds in de waarheid bent. En jouw kinderen kunnen weten wat waarheid is. Want je hebt het ze verteld. En zelfs als ze foute dingen doen... blijf je nog steeds papa om te zeggen... kom eens hier, lieve schat. En zelfs al moet je ze een draaiende de oren geven... dan doen je het nog niet om ze te mollen... maar dan doe je dat even om te helpen... Hè, weer licht te brengen. Meteen dan mag ik dat ook al niet meer zeggen. Hè? Dat is, niet. Ik heb het ook niet echt gezegd in die bedoeling. Ik zeg het anders als hij gewoon. Hè? Lieve mensen... Vader Yahweh... ...laat het toe in het volk van Israël, zodat hij die vijanden die ze niet achterwege hebben gelaten, die vijandschappen, ja, om ze daarin te oefenen. In het strijden tegen die vijand. Dat zijn de vijf startsvorsten van de Filistijnen. Dat zijn al de Canaanieten, de Sidoniërs, de Shiviten, ik weet niet wat van vogels het zijn die het gebergte van Libanon bewonen, ze zitten er nog steeds... en van de berg van Baal Hermon, die nog helemaal in het wit staat... en alles wat erachter zit, en tot aan de weg naar Hama toe. Het zijn allemaal de vijanden van Israël... omdat Israël niet gedaan heeft wat Abba gezegd heeft. En ze zijn tot aan vandaag toe, worden ze lastig gevallen... en ook het volk Israël moet vandaag nog steeds leren... hoe ze moeten opstaan tegen die vijanden. Zou het goed onthouden... We gaan door naar Samenwel, hoofdstuk 7, even overslaan. Als je nou vanmiddag niks te doen hebt, ga gewoon lezen. Ga alle richteren lezen en ga ook Samenwel lezen. Moet je gewoon doen. Het is schitterend en je wordt er ook een beetje misselijk van. Want totdat elke richter komt, weet je wat er dan nou gebeurt? En hij richtte veertig jaar, en het volk werd onder de zegen van de Heer, en de richter ging dood, en dan gingen ging ze allemaal weer kapot. En na twintig jaar gingen ze weer roepen en schreven, en dan kwam, er weer een, dan kwam Jefta, en dan kwam Gideon, en dan kwam. En dat volk, dat gaat maar zo. Dat is niet te geloven. Hebben ze dus een richter in hun midden, dan worden ze door Torah onderwezen, en dan denken ze, oh, dan moeten we oppassen, dat moeten we dus niet doen. Gaat die richter dood, dan vergeten ze de richter en wat hij onderwezen heeft, Torah lezen ze dus niet, en dan gaan ze weer naar beneden toe. En dan zeggen ze, de Torahs weg. Nou, dat volk hebben wij nog op aarde ook. Ja toch? Katholiek, hervormde, geïnformeerde, pinkster, charismatische. We zeggen allemaal, de Torah weg joh. Doe niet zo gek. Beetje wettisch ben je. We hebben nog steeds dat volk om ons heen. We zijn er alleen uitgetrokken. Dat is niet omdat we vervelend willen doen, maar we willen de weg van Israël volgen. Amen. Heerlijk. Ik hoor iemand me zeggen. Toen zei Samuel tot het hele huis Israëls, ook hier wat in Saddam zit, indien gij met uw hele hart tot Yahweh bekeert. Je moet je dus ergens van afkeren om tot Yahweh te komen. Dan moet je die vreemde goden of die dogma's, die vertellen dat er uh, vervangingstheologie is en dat er zelfs drie personen één god vormen. Hoe ze dat willen doen, weet ik niet, ze kunnen niet rekenen. Uh, je moet ook van die... Ar ...arstatus die moet uit het midden van je weg... ...dus al je rotsen met porno... ...en vuiligheid wat er aan vast zit... ...moet gewoon over. Zelfs onze kromme gedachten die we erover hebben... ...moeten we zeggen... ...vader, ik leg het af, dit wil ik niet meer. Ik wil heilige en reine gedachten hebben. Echt waar, we moeten ons schamen... ...ons allemaal... ...want we hebben het allemaal gehad... Zeg nooit, oh maar ik niet, we hebben allemaal vlees en bloed, we zijn in zonde verwekt, we hebben dat nou eenmaal. Je moet het alleen maar erkennen om te zeggen, oh hier moet ik vandaan, daar naartoe. Indien gij dus met uw hele hart tot Jahwe bekeert, die vreemde goden en die astartes uit je midden weg doet, je richt je hart op Jahwe en je dient hem alleen, dan zal Jahwe u redden uit de macht van die Filistijnen. Als Israël zich vandaag aan mass bekeert en ze beginnen Torah te voeren, alleen maar van de, nou, de spanning die er komt, vluchten al die Palestijnen, Filistijnen, Iraniërs, Irakezen, Hamassen, die vliegen zelf de zee in. Of ze bidden om genade en dan krijgen ze van Israël nog genade. Ze dus Ja, je mag hier in vrede wonen. De Palestijnen kunnen in vrede wonen in Israël. Echt waar. Maar er wordt geen Jood meer toegelaten op Gaza. Echt niet waar. Het is hardop gezegd, zelfs in de Verenigde Naties. En ze worden dus niet tot orde geroepen. Hij zal u redden, Yahweh, uit de macht van die Filistijnen. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg. En ze dienden Yahweh alleen. Amen. Lieve mensen, dat is onze beslissing geweest in ons leven. Anders zat je niet in Emmanuel. Heb je echt alles opgegeven? Ik weet het nog niet. Maar naarmate we de Torah gaan studeren, komen we eigenlijk weer dingen tegen. Zeg, nou, dat heb ik al nooit geweten, zeg. Hè? Baals weg. Dus dat zijn alle goden die anders praten als jaren, dat zijn baals. Ook degene die zei, je moet zondag vieren en zei, joh, ben je dit van de baal? Dat is nou eenmaal zo. Dat klinkt een beetje vervelend in de oren van die mensen. Maar je moet prikken. Niet om ze pijn te doen, maar om ze attent te maken. Goed, samen wel 7, vers 15. Ja, het wordt steeds spannender hoor. Dadelijk zeggen we helemaal. Het is goed dat we gebleven zijn. Maar om als zelfde nog naar buiten toe te lopen als je was, gaat ook niet. Je zal erkennen Israël te zijn. En je moet je op exact dezelfde wijze bekeren. En Yahweh alleen dienen. En het offer wat Yahweh heeft ingezet. Al voor de grondlegging de wereld. Heeft hij erover gesproken. Dat er in de volheid van de tijd. een zaad zou komen. Wat de kop van Satan zou vermorzelen. Het zou de mensenzoon zijn, het zou het lam van God zijn, het zou de zoon van God zijn. En we moeten leren zeggen wat de Bijbel zegt. Je mag zeggen het is God de Vader, maar het is de zoon van God en de geest van God. En zeg niet dogmatisch God de zoon, God de geest. Want dan zeg je dus niet meer wat de Bijbel zegt. Daarin moet alles passen. Dan ben je niet gemeen, dan ben je gewoon, zo zegt de Heer het. We moeten nooit worden omdraaien, want dat kan alleen maar als je filosofisch bent en het dan ook nog vast gaat leggen als een leerregel. En dan ook nog eens een keer zeggen, deze leerregel moet je geloven, geloof je dit niet, moet je eruit. En zo duvelde Rome vele, vele de straat op en gaf ze over aan de inquisitie. Of kokende olie of andere dingen. Echt waar, Rome is niet veranderd, ze verkoopt nog steeds dezelfde goederen. Zondag, Mariaverering, kinderdoop, enfin je kan maar doorgaan, er is niets meer wat er in Rome verkondigd wordt wat recht is. We zijn er gelukkig als protestanten uitgekomen, daarom protesteren we. Maar we zijn echt goed katholiek gebleven als protestanten. We zijn gewoon protesterende katholieken gebleven. Het is een hele weg om weer tot Sabbat te komen, tot de feesten van Jawe te komen, in zijn wegen te wandelen en te erkennen dat we Israël zijn. En er komt een dag, dan gaan we terug. Hoe de heer dat gaat oplossen, ik weet het niet. Maar ik denk dat hij ons een teken geeft, wat we zelf niet eens zien. Maar als de engel ons komen halen, zeiden kijk eens daar, al die lampjes, haalt die lampjes maar binnen. We gaan naar Jeruzalem. Samuel nu was richter over Israël, zolang die leefde. Dat is hele leuk om vast te houden. Hij was al heel jong, jongetje toen hij naar de tempel gebracht was, naar Eli. Samuel die wordt er neergezet, die groeit op, schitterend. Het wordt een heerlijke profeet, Samuel. Hij gaat uiteindelijk de taak van Eli overnemen. Samuel, die krijgt twee zonen. En die maakt hij ook nog een richter. Het is, het is een beetje raar. Maar goed, we gaan, we gaan het wel lezen. Hier staat dat Samuel, die wordt rechter, richter over Israël. Zolang als hij leeft. Hij stelt nog twee koningen aan: Saal en, en David. Maar hij blijft richten zolang als hij leeft. Dus die koningen kunnen zeggen wat ze willen. Als er wat te zeggen viel, dan kwam Samuel het tegen de koning zeggen. Want hij was de profeet amen hij kende de Torah en God sprak met hem de levende woorden sprak hij met zijn profeet zodat die profeet tegen die anderen kon zeggen wat God zei. en dan konden ze twee dingen doen of luisteren of zeggen die profeet is gek Zij zo, dan loopt hij weer door Samuel, hij richtte over Israël zolang die leefde dan gaan we gelijk door naar hoofdstuk 8 vers 1 tot 4 toen Samuel nu oud was Vandaar dat ook, ook dat andere vest laat horen. Hij bleef richter hoor, zolang als hij leefde. Maar toen hij oud was, stelde hij zijn zonen aan als richters over Israël. Die twee zonen heetten Joël en Abiaar. Maar die zonen die wandelden niet in de wegen van hun vader. En die waren uit op Winsbiach. Ze namen geschenken aan en bogen het recht waren hele vervelende zonen. Maar omdat ze de zonen van vader waren, ja, werden ze ook maar eens rechter aangesteld. En toch leefden ze niet naar de geboden van Yahweh. Dus je moet toch wel heel goed opletten wie er profeet of priester is in het koninkrijk. He? Die jongens die waren in ieder geval afgekeurd. Ook al waren ze de opvolgende richters van Samuel. Daarom kwamen de oudsten van Israël, ik denk een goede reden, bijeen en ze gingen naar Samuel in Rama en die zeiden ze tot hem. Ze waren natuurlijk helemaal niet eens wat er met die knullen gebeurde. Maar ze hadden beter naar Samuel toe kunnen gaan en zeggen, je zonen doen het niet goed. Zullen we Abayah weer vragen of die anderen wil aanstellen, tot ze uw volk goed kunnen richten. Kunt u het volgen? Dat zou koosje geweest zijn. Dat is hetzelfde als dat je naar je voorganger uh, alleen maar kwaad over hem spreekt. Overal. Terwijl je niet naar hem toe gaat en zegt, joh, er zitten dingen in de gemeente die gebeuren, buiten buitengemeenten, daar en zo. Moet je eens luisteren. Dan denk je, hé, hey, fijn dat je het zegt, daar gaan we wat naar doen. Dus je moet naar je priester, naar je profeet, die verantwoordelijk is... ...moet je naartoe gaan en zeggen... ...joh, dat en dat gebeurt, die twee zonen van je zijn niet koosje. Maar ze doen wat anders, moet je luisteren. Jij bent oud geworden, zeggen ze al. Maar goed, hij bleef richten totdat stier heeft toe, hoor. En je zonen wandelen niet in uw wegen. la. wat staat er? Stel nu een koning aan. Jij bent oud geworden en die zonen van je die zijn niet koosje. Stel nu een koning aan. Over ons. Om ons te richten. Dus dan nou moet een koning moet gaan richten. Dat gaat al niet. Of je bent koning of je bent een priester. Snap je het verschil? Stel nu een koning aan om ons te richten. Hey, als bij? In welke toestand leefde Israël eigenlijk? Al vanaf Jozua. Ze werden door de een en door de andere volk, werden ze maar onder de tafel gereden. Hun oogsten werden naar binnen toe gehaald voor de tegenpartij. Het is rampzalig. En elke keer weer schreven tot vader Jawe En er kwam er weer een richter, en er kwam weer schreven, en dan kwam er weer een richter. Dat ging maar op en neer. En ze werden maar te pakken genomen door volkeren die koning hadden. Op een gegeven moment zijn ze zo verdwaasd geworden. Ze denken, wij moeten een koning hebben, joh. Zie je wel, wij hebben geen koning. Al die vijanden van ons die hebben koningen. Wij moeten gewoon een koning hebben en dan gaan we hun overwinnen. Dus ze vragen aan Samuel. Wij willen nu een koning. Wie was er ook weer koning in Israël? Amen. Zeg het nog eens. Wie is de koning van Israël? Dat is Yahweh. Echt waar. Hij heeft een zoon ook nog, hè Yahweh. Mooi, hè? Er is een prachtige gelijkenis van een man die ging buitenslands. Kent hij nog? In buitenslands om de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Prijs de heer. Dat is de zoon van Yahweh. Er is een moment gekomen dat hij volkomen overwonnen heeft. Door de dood en de opstanding heen. Om die koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Hij gaat terugkomen. Hij zal koning worden op aarde. Die heerschappij die wordt hem gegeven door Yahweh zijn vader. Echt waar. Het is gedelegeerde autoriteit. En er komt ook na duizend jaar een periode, dan zal die al kinderen samen weer voor het aangezicht van Yahweh brengen. Want Yahweh heeft alles onder zijn voeten gesteld. En dan zal hij zich helemaal weer overgeven. En zo komt Yahweh alles in alle. Mooi hè? Het is zo fijn om door te gaan krijgen hoe het zit mensen. Je gaat erop studeren. Het is een vreugde om te lezen. Zelfs al ken je geen Hebreeuws en Grieks, je haalt er maar concordanties bij. Uiteindelijk krijg je het uitgevogeld. Stel nu een koning aan over ons, om te richten zoals bij alle andere volken. Dit is een ramp als u dat zegt. Ik denk ik zal er maar een luidspreker achter zetten, want ze hebben het niet lief gezegd. Eh, maar was er niet een koning? Nee, nu, koning. We zullen erachter zetten, wij willen een koning. Dat blijft de hele morgen staan zo. Wij willen een koning. Ja, wij zijn tot Samuel, luister naar het volk, Samuel, in alles wat ze tot u zeggen, want niet u, Samuel, hebben zij verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hun zijn zou. Duidelijk? Dus de basis is fout door een koning te vragen, en hun visie was of die goddeloze volkeren die allemaal koningen hadden, en die overwonnen hun maar steeds. Maar zij werden overwonnen omdat ze rotzooiden met de Torah. Ja, boven water houden is echt belangrijk. Samuel 8, vers 8. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af dat ik, Jawe, hen uit Egypte leidde. tot op de huidige dag dat ze mij, Jawe, hebben verlaten. en andere goden gediend. zo doen zij nou ook tegen u, Samuel. Hé, hey, Samuel is ook al een persoon die tussen Yahweh en het volk staat. Ze verwerpen eigenlijk het, uh, het richterschap. De rechters, die moeten recht spreken naar Torah, weet je wel. De basis van ons Nederlandse volk is toch ook de wet. En overtreedt iemand de wet, dan gaat het naar de rechter. En die vertelt wel hoe ze het bovenin de Torah van Nederland hebben samengesteld. Dit is precies hetzelfde. Ze hebben dus niet de wetgever... Althans, die dus onderwijs hebben ze overboord. Ja, zegt hij, dat hebben ze mij ook. Dus ze hebben mij overboord, Samuel, dat hebben ze jou nou ook gedaan. Nu dan, luister naar hen. Want als ze de rechter overboord gooien, gooien ze dus ook de... Wat doen onze broeders en zusters christenen vanaf Rome tot uh, charismatisch? Dan gooit het er overboord. Ze hebben een andere Yeshua, maar we gunnen ze nog voordeel van de twijfel. Dat doen wij ook, want het zijn onze broeders en zusters. En ze geloven oprecht in Jezus. Maar ze hebben een andere Jezus uitgelegd gekregen. Die eet uh, varkensvlees en paling. En dat is niet echt de Jezus als onze Yeshua, die momenteel in de troon van vader zit. Luister naar hen, maar waarschuw hen nou ernstig. Zeg hen aan hoe het optreden van zij zal zijn van de koning die over hen zal regeren. Want je kan wel naar die volk er om je heen kijken met hun koningen. Maar wil je weten hoe een koning regeert? Die maakt zijn eigen wetten en zijn eigen regels. En jullie zullen moeten luisteren naar je koning. Nou vader, ja, we kan beter je koning wezen. En je kan beter naar zijn Torah leven. Heerlijk. Als dat je zegt, nee, nou willen we een koning. Want als die koning komt, gekke dingen gaat doen, wordt het volk gestraft vanwege de stomme dingen van zijn koning. Heb je dan een koning zoals David, de man naar Gods hart, wordt het hele volk gezegend. Ja toch? Totdat hij dwaze dingen gaat doen. En er zijn dwaze koningen genoeg geweest. Nou lieve mensen, Samuel sprak alle woorden van Yahweh. Ik denk ik laat ze even onderstrepen. We hebben natuurlijk met woorden te maken gehad. In het begin was het woord, maar er staat eigenlijk spreken. Maar de woorden van Yahweh werden natuurlijk gesproken. Het gaat om spreken. Alles wat Yahweh zegt. Maar nou sprak Samuel, wat sprak hij? De woorden van Yahweh. van Yahweh. Dus de woorden van Yahweh, die hij gesproken heeft, worden nu gesproken door. Wie spreekt er nou? Ja. Yahweh spreekt. Amen. Als we Yeshua leren zien, wie spreekt er dan? Yahweh. Yeshua heeft gezegd, ik spreek geen woord van mezelf. Alles wat ik zie, alles wat ik hoor, dat zeg ik. Schitterend, hè? Er is niemand zo dicht bij vader als zijn eigen zoon. Dat is echt gat. En dat zijn er niet twee hoor. Bent u ook echat? Wij die in Yeshua zijn, zijn ook echat. Met Yahweh. Het is geen twee eenheid, het is geen drie eenheid. Maar in Yeshua zijn we een multi eenheid geworden. Want we hebben maar één verlangen. Denken als Yahweh. Spreken als Yahweh. Doen als Yahweh. Sma Israël. Onthoud het. Het is zo simpel. Torah is heerlijk. Dat ander is filosofisch, dogmatisch geleuter. Gewoon doen wat de Heer gezegd heeft. Samenwel sprak de woorden van Yahweh tot het volk dat hem Samenwel om een koning gevraagd had. En hij zei, zo zal het optreden zijn van de koning die over u regeren zal. Nou, er zijn heel wat koningen gekomen hè, in Israël. De goeie en de kwaai hoor. Want ook de goeie koningen hadden een enorme druk op dat volk. Weet je waarom Salomo zo schat hemeltje rijk was? Zo jonge, jongen. Echt niet omdat hij alles los in zijn zak had zitten. Nee, dat kwam heel dat volk kwam dat brengen bij hem. Maar goed, gaat vandaag niet over. Die koning zegt hij, uw zonen zal die nemen en hen dienst laten doen. Dat is één. Als je geen koning hebt, heb je dat ook niet. Want we doen gewoon wat er in de Torah staat. En vader Yahweh, die beschermt je grenzen... En je kan hooguit tegen al je vijanden een lange neus trekken. Want ze komen echt die grens niet over. Je hebt helemaal geen koning nodig, want Yahweh is je koning. En omdat hij je koning is, de koning van het koninkrijk van Yahweh, zijn je grenzen hermetisch afgesloten voor vijanden. En komt er een buitenstaande binnen en zegt, hé, hey, leuk dat je er bent, kom binnen, waar kan ik je mee helpen? Nou, zit is allemaal lekker een stukje vlees En dan krijgt die koosje vlees. Ja, toch? Ja. Zo is het, daar ga je toch geen varken aan geven? Ook al is hij groot geworden met varkens, dat doen we hier niet. Nee, dit is koninkrijk van jou. Oh, nooit in geweest. Bijzonder land, zeggen ze dan. Ze zullen je akkerland... Zie je dat? Zij zullen zijn akkerland ploegen, de mensen... en zijn oogst binnenhalen. Dus die koning heeft natuurlijk een gigantisch hoeveelheid dat land... maar jouw zoon zal bij hem de boel boven water moeten halen. Ja, dat klinkt natuurlijk ook niet leuk... Zijn wapens en wapentuig zullen ze vervaardigen. Lees het maar na, het staat er. Ik heb het alleen een beetje ingekort. Uw dochters gaat hij maken tot zalfbereiksters, eh, kooksters en baksters. Alsof ze niet meer kunnen, maar goed. Van uw akkers en wijngaarden gaat hij de beste nemen en die gaat hij als een dienaren geven. Nou, ik weet niet wat het is om een akkertje te hebben. Ik vind dat wel vervelend als een vreemde mij mijn vruchtjes eraf plukt. Dat is heel laat liggen, dus. Van mij? Nou, zet hij daar wat je beste akkers en wijngaarden zit en dan gaat hij ook nog aan zijn knechtjes geven. Van jouw koren en de opbrengst van je wijngaarden zal hij ook nog eens een tiende nemen en aan zijn hovelingen en aan zijn dienaren geven. Wij gaven toch een tiende aan jou, ja, hè? En dan gaat die koning ook nog eens een tiende vragen. En daar blijft het niet bij. Hè? Wat vraagt de koning van Nederland? Toch minimaal 30? Moet je een beetje meer verdienen? Heb je 50 uh, procent? Je kan hier nog meer verdienen. We hebben zelfs 60% is voor daar een majestijd. En je betaalt nog... Nou, ik, ik vraag me wel eens af, wat van God hebben wij? We hadden beter jaren kunnen dienen. Want dan geef je toch met vreugde je tiende deel aan hem. En voor die negentiende deel heb je alle zegeningen van Jaweh. Ik weet niet of je het wel eens... Ja, Je moet het niet uitproberen, je moet het gewoon doen. Maar in het geven van de tiende, dat is het eigendom van Yahweh. Eigenlijk is alles van Hem. Maar wij maken rekensommetjes en wij zijn echt niet zo lekker op dat terrein. Er zijn dus stiekeme dingen die we doen, totdat het rekensommetje ineens heel anders uitkomt. Dat is een. Uh... Maar goed, gelukkig zijn we trouwende tiende mensen. Maar ik maak er een grapje over. We functioneren heerlijk als gemeente, kunnen we rustig zeggen. Het is een vreugde. Maar, zegt hij, die koningen die gaan dat tiende nemen. Dat betekent 20%. Hoewel wij in ons landje al met 40, 50% te maken hebben. Samenwel nu zegt, tot hoeveel? Geheel Israël, zie, ik heb naar u geluisterd. Ik heb naar jullie geluisterd, zegt hij. In al wat je tot mij gezegd hebt. En ik heb ook een koning over je aangesteld. We springen gelijk weer een paar hoofdstukken. Want ik kan niet heel samen wel lezen. Maar het gaat om de highlights. Zelf moet je dat maar doen vanmiddag. Hij komt dus op het punt dat hij zegt... Ik heb nou naar je geluisterd. Hij is uh, een hele een tocht moeten gaan maken. Dus Saul die was zijn ezels kwijt. Enfin, die ging ook zijn ezels opzoeken... maar die ontmoet uh, Samuel. En die wordt ineens gezellig. Saul die wordt koning. Dat is zo'n vent, die Saul. Elke jood die Saul ziet... die denkt, oh, wat een vent. Wat een vent. Dat was een koning naar hun hart... Echt waar. Dus nu dan, zegt Samuel, zie de koning. Gaat u voor. Ik echter ben oud. Hij zegt het zelf nou. Ik ben grijs geworden. Zie, mijn zonen zijn bij u. Van mijn jeugd aan tot op de dag van vandaag ben ik je voorgegaan. Heel end hoor. Want hij wordt behoorlijk oud, die man. Maar ongeveer zou het maar 40 jaar geweest zijn. Maar het is nog langer. Hier ben ik, zegt hij getuigd tegen mij in tegenwoordigheid van Jaren en in de tegenwoordigheid van de koning. Want de koning had hij gezalfd. Dus Jahwe is erbij en de gezalfde koning is erbij. Hij dus zegt: ik wel even wat met jullie bespreken. Wiens rund heb ik genomen? Steek je vinger op. Niemand. Wiens ezel heb ik genomen? Niemand. Wie heb ik verdrukt? Wie heb ik verongelijkt? Uit wiens hand heb ik een geschenk aangenomen... zodat ik mijn ogen heb dichtgedaan... en zei, nou laat me een beetje trots, Ja, ik zie het gewoon niet. Echt niet waar. Dat is ook het vervelende wat wij hebben... want wij zijn natuurlijk ook priesters in het Koninkrijk van God allemaal. Wij kunnen onze hand niet voor de ogen houden... als iemand anders loopt te rommelen. Dan moet je zeggen, hé hey broer, zus, zal ik je helpen? Onder vier oogjes. En dat is heerlijk om te doen. Snap je het, lieve mensen? Uit wiens hand heb ik een geschenk aangenomen, zodat ik mijn ogen toe leid. En zei: Je moet niet verder vertellen, hoor, hier heb je hebt een tientje. En dan kan ik doorgaan met rommelen. Dan zal ik het teruggeven. Dus je mag nu nog je hand opsteken tegen Samuel. Van ja, ja, ja. Dat deed niemand. Ja, wij was erbij en de gezalfde koning. Samuel zei tot het volk: Ja, wij is het die Mozes en de Aaron heeft doen optreden. En die uw vader uit het land Egypte heeft geleid. Zo, wie was het nou, die onze vader uit Egypte heeft uitgeleid? Goed hè, je kan gewoon Nederlands lezen hè. Dus ja, waar is het, die Mozes en Aaron heeft hun optreden, en die uw vader uit het land Egypte heeft geleid. Want als het Mozes en Aaron waren geweest, had dit weer hebben geweest, want dan hebben zij het gedaan. Het is simpel. Maar uiteindelijk is het ja, die je uit het land hebt geleid. Nu dan, stel u op, op dat ik als richter u voor het aangezicht van Yahweh... ...voorhouden alle rechtvaardige daden die Yahweh voor u en uw vader heeft gedaan. Hij ze mag ik even de aandacht? Dan ga ik jullie vertellen wat Yahweh gedaan heeft. Toen Jacob in Egypte gekomen was en uw vader het tot Yahweh riep... Au, ou, ou, ou, ik heb pijn, het is zo moeilijk, ik wordt geslagen, ik moet stenen bakken. Die grote piramides, afijn, ze gaan helemaal kapot... Hebben ze tot ja weggeroepen? Zond ik Mozes en Aaron... die uw vader uit Egypte leidde... en een hier deed wonen. Leuk, hè? Wie heeft ze uit Egypte geleid? Ja, het leuke is, hier staat gewoon Mozes en Aaron. Die uw vader uit Egypte leidde... en hier deed wonen. Kijk, voor die Israëlieten... die kijken met hun ogen... en ze worden door Mozes en Aaron... Uit de Egypte geleid. Ze moesten doen wat Mozes en Aaron zei. Maar het was echt een vleeselijk volk. vleeselijk volk. Ze moesten gewoon doen wat, wat Mozes zei was Torah. En wat Aaron deed was Torah in de tempel. Dat moest in balans zijn. Ging er iets fout? Beleid je zonder. Breng een lammetje in de tempel. Dan werd het weer in balans gebracht. Zo ging je dus onder het bedekkende bloed ging je naar Israël toe. naar het beloofde land. Maar zegt hij, zij vergaten... Jaweh hun God. Ze hadden natuurlijk wel Mozes en Aaron. En ze hebben helemaal niet geluisterd naar ze. Ze vergaten daardoor gewoon Jaweh hun God. Hij, jaweh gaf hen over aan de macht van Sisera. De legeroverste van Hazor. En van de Filistijnen. En de koning van Moab. De koning van de Moabieten. Die streden tegen hen. Dus omdat ze niet naar Torah meer wilden luisteren, alles wat Mozes en Aaron hun geleerd hebben overboord hebben gegooid, niet met wij handen in de wegen van Jahwe, gaf God ze over in de handen van een andere koning. Ze riepen tot Jahwe en zeiden wij hebben gezondigd, want we hebben Jahwe verlaten en de Baals en daar start is gediend. Kijk, nu zijn we weer terug waar we wezen moeten. Dat hebben wij ook moeten doen in ons leven. Nu dan, red ons toch uit de macht... Van onze vijanden, dan zullen wij u dienen. Heb je het ook gezegd? Daarna nooit meer fouten gemaakt? Hier, goed dat het stil blijft, want ik heb hetzelfde probleem. Daarop stond, jawe, Jerubaal. Weet u wie dat is? Amen, leuk hè? Weer eentje. Was het dezelfde als daarnet? Echt waar, drie punten hè? Jongen, we ben jij een gezegend man met zo'n vrouw zeg? Daarop stond, jawe, Jerubaal, dus Gideon, Barak, Jefta. Deborah, afijn, noem ze op. Ehud, Samgar, Barak, Deborah, Jefta, Simpson. Afijn, er zijn er een heel rijtje. Hij zond deze mannen en redde u uit de macht der vijanden... die u omringden, zodat u veilig woonde. Zij kwamen weer terug met Torah... en jullie bekeerden je weer tot de wetgever van Torah. Dat is Jabe. Dat is een heel ander principe als dat je zegt, dat is weg... Toen gij echter zag, ik vind het een mooi woord, want zag is zien, hè? met je eigen ogen. Dat Nagas, dat is de koning der Ammonieten, net hadden we het over de Moabieten, de koning van de Moabieten. Nu zitten ze in een heel ander tijdperk en nu zien ze de koning van de Moabieten voor hun neus en dat is Nagas. Dus het is een zootje weer in Israël, alles is weer goddeloos. Ze worden dus, uh, voor de poorten komt Nagas. Nagas, de koning van de Ammonieten, toen je zag dat die tegen je opdracht, toen zei hij tot mij, dit verhaal wordt verhaald door Samuel, nee, een koning zal over ons regeren. Ze hebben nou genoeg gehad van al die koningen die hun overwinnen. Ze hadden niet door dat het steeds hun zonden waren waardoor die koningen binnen konden komen. Nou zien ze Nagas, zeiden, ja nou het is genoeg, wij willen ook een koning. Kom op, we gaan naar Samuel toe, geef ons nu een koning ta ta ta zie je, die heet de trompet erachter. We willen een koning hebben. Maar eigenlijk verwierpen ze Jawe. Nee, zegt hij, een koning zal over ons regeren. En we, Zo, terwijl toch Jawe uw God, uw koning is. Zou je dit nooit meer omdraaien? Dit is zo rechtuit, recht toe, recht aan. Yahweh is de koning. Hij heeft zijn wet gegeven aan zijn volk. Maar dat volk kon naar zijn wet niet leven, daarom had het een Messias nodig. Op exact dezelfde wijze als Adam en Eva, als Noach, als al die andere goede jongens. Dus ook in het verbond tussen Yahweh en Israël is een Messias. Die al vanaf de grondlegging der wereld gepredikt wordt als het zaad wat Satan zijn kop vermorzelt. Snap je waar de fricties zitten? als iemand zegt, ja maar het was Jezus die van de Sinii af zijn verbond afspreekt echt niet waar, het is Jawe die geeft zijn verbond maar het wordt dadelijk wel betaald met het bloed van zijn eigen zoon daar krijgen we dus het onderscheid waar we steeds over na moeten denken, en waarom we steeds langs alle kanten gekke dingen horen we gaan verder, u hebt nog wel even tijd hè samen wel 12 vers 12 nu dan zie daar, ze moeten weer kijken hè, dat goddeloze volk ze moeten weer kijken, zie daar, de koning die gij verkoren hebt, die gij begeerd hebt. Zie, Yahweh heeft een koning over u aangesteld. Ah, nou, dat kan wel even flipperen zo, hè. We hebben eindelijk onze zin gekregen, want nu hebben we een koning zoals al die andere volken een koning hebben. Maar Yahweh was niet gelukkig. Maar, moet hij luisteren, als gij maar, daar gaat hij al komen... Hij zegt in vers 13 nog maar... Zie, Yahweh heeft u een koning over u aangesteld. Als. Wat was als ook weer? Indien. Indien. Dus hij kan wel zeggen, nou heb Yahweh dat gedaan, want jullie wilden dat. En hij zegt: oké, okay, ga je gang, ze willen een koning, die krijgen ze. Maar dan komt de voorwaarde. Als gij maar Yahweh vreest... Dan praat hij helemaal niet over die koning. Hem dient wie? Yahweh. Hem luistert, Yahweh, en tegen het bevel van Yahweh niet weer bent. En zowel gij, volk van Israël, als jullie koning, nou worden ze gewoon samengesteld. Ze hebben die koning gekregen, maar die is niks anders dan een deel van het volk. Alleen hij is daar als koning aangesteld. Maar dat volk moet naar Yahweh luisteren en naar zijn Torah. En zowel gij als de koning die over u regeren zal, Yahweh, uw God, volgt. Als een van die twee hem niet volgt. Komende problemen? Vind je het vervelend om naar Torah te leven? Ieder ander die zegt dat je het weg kan doen, die ander moet je wegdoen nadat je hem uitgelegd hebt hoe het zit, of hij het gelooft of niet. En dan moet je zeggen, vaarwel. Maar ik ga een andere koers varen. Amen? Fijn. Doch, dan komt hij weer en dan weer. Indien gij naar Jaber niet luistert tegen het bevel van Jabe weerspannig zijt, dan zal de hand van Jabe tegen u zijn. Zoals ook tegen je vader. Er is niks veranderd. We zijn nog steeds Israël met elkaar, broeder en zuster. U wilt het gewoon horen nog steeds. Ja, het is leuk. Er is niemand die wegloopt, hè? Het is toch wel spannend. Ja, het is toch wel mooi. Hè? Torah doen is leven. Nou heeft u dat verhaal verteld. Vindt u dit geen dreigende taal als je dit al leest? ik denk ik ga het opblazen ik ga het vet maken blijf nu nog even staan zegt Samuel want Yahweh kunnen ze niet zien hè? hij spreekt wel de woorden van Yahweh maar ze zien Yahweh natuurlijk niet hè? Samuel die staat er in zijn eentje tegen het volk te praten blijf nog even staan zegt hij en ziet want het volk moet nog steeds kijken dit geweldige dat Yahweh voor uw ogen doen zal oh dat is spannend hij gaat een wonder doen want nou gaat Yahweh wat doen is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Wat wil het zeggen? Is het vandaag niet toevallig de tarweoogst waarin we zitten? Ja? Dat is een tijd dat er geen regen valt. Ik zal tot ja weer roepen, zegt hij. Dat volk zegt het ook altijd. Hè? Roep tot, ja, tot roep tot uw God, zeggen ze dan tegen de profeet. Alsof het een andere God is als van het volk. Dat is het dan ook, want ze luisteren niet. Altijd zeggen ze, bid toch tot uw God. Ik zal tot ja weer roepen. ...dat hij donderslagen geeft en regen. Weet dan eens iets, zegt hij. Want dan moeten ze zien dat het kwaad groot is... ...dat gij in de ogen van Yahweh gedaan hebt. Door voor u een koning te vragen. Dus nou is alles gebeurd, ze hebben een koning gekregen... ...en dan zegt die profeet, helemaal in zijn eentje... ...nou ga ik voor je bidden, tot Yahweh. Tot ze goed weten, tot wie? Ik ga vragen of die donderslagen wil geven in de tijd dat de droogte is. En tot het gaat gieten als pijpenstelen, Weet en ziet dat het kwaad groot is dat ze in de ogen van Jahwe gedaan heeft. Door een koning van hem te vragen. Toen riep Samuel tot Jahwe. En Jahwe gaf op die dag donderslagen en regen. Zodat het hele volk zeer bevreesd werd voor Jahwe en Samuel. Als er zo profeet voor je klas staat. Je gelooft niet wat Jahwe gezet heeft. Jullie hebben een foute keus gemaakt. Zal ik even tot een bidden? Tot het dak instort, tot het regenen, tot het... Hè? Ja, dat wil je niet weten. Dat gebeurt hier wel. En het hele volk zeide tot Samuel... Bid voor uw knechten, tot Jawe. Zie nou hoe vreselijk dat volk Israël is? Als hij bang wordt, Oh, alsjeblieft wil jij tot God bellen. Ja. Bid tot Jawe, uw God... Opdat wij niet sterven, want aan al onze zonden hebben wij nog kwaad toegevoegd door voor ons een koning te vragen. Het is wel zo, ze erkennen nu wel hun zonden. Maar hoe verder weet ik niet. Bid alsjeblieft tot je God. Samuel zei tot het volk, vrees niet. Mooi hè? Ze erkennen dat ze fout zijn geweest en dan is het eerste, vrees niet. Wel heb gij dit kwaad bedreven, maar wijk niet langer van jaweer dient Yahweh met je dat staat in het Nieuwe Testament ook dat we met heel ons hart moeten geloven God lief hebben bovenal je naast als jezelf het moet ook helemaal in onze hart zitten Ja, dat klinkt goed charismatisch natuurlijk maar het betekent gewoon die Torah die moet je erin printen en er gewoon naar leven en als iemand God lief heeft dan gaat het helemaal automatisch is het een vreugde om naar Torah te leven echt niet van oh dan mag ik weer geen paling eten nee echt niet waar weg met die paling? Die is de vorm in de zee de rotsie op te ruimen want elk lijk wat in de zee ligt, wordt de paling opgevreten. En ook in de sloot. Gij zult niet langer afwijken achter de ijdelheden die baten nog redden kunnen. Slechts ijdelheid zijn ze. Wat is ook weer ijdel? Idool, Ijdel? Ander woord voor goden? Afgoden? Dus anders wat ijdel is, is anders dan wat God gezegd heeft. Vrees dus niet mensen, je hebt het kwaad bedreven... Wijk niet langer van Jahwe af. Dient Jahwe, maar dan met je hele hart. Wijk niet af achter de ijdelheden die nog baten, nog redden kunnen. Het is ijdelheid. Want Jahwe zal zijn volk niet verstoten. Om de willen van zijn grote naam. Jahwe heeft immers verkozen. En dan moet je weer goed luisteren. Of lezen, zien. Jahwe heeft immers verkozen. Dat is wat hij verkiest. U, broeders en zusters, tot zijn volk te. Je bent het niet zomaar. Het is werk in uitvoering. Hij doet dat ook met u. Hij wil dus een volk van u maken. Maar dat kan alleen maar als je je oude afgoden, je ijdelheden opgeeft en gaat doen wat hij zegt in zijn Torah. En Yeshua aanvaardt als het offer. wat voor die Torah gegeven moest worden. uiteindelijk moest dat bloed van een reine moest vloeien. Wat mij betreft, het zij verre van mij... Ja, hier komt weer zo'n mooi toe, ik kan niet stoppen hoor. Wat mij betreft, zegt Samuel, het zij verre van mij dat ik tegen Yahweh zou zondigen. Dat wil je samen wel helemaal niet, hè? Wat bedoelt u met zondigen? Door op te houden voor u te bidden. Samen wel zeggen, ja, het is, is verre van mij dat ik doorgaan met zondigen, door niet voor jullie te bidden. Betekent dat bidden, bidden, bidden, bidden, bidden, bidden... Soms denk je het ook een grapje maakt, maar het is niet, echt niet een grapje hoor. Wij moeten dus niet alleen maar bidden, bidden, bidden, bidden. Want daar wordt ook samen wel niet door gered. Wat staat eronder? Eerst punt, komma. Dan gaat hij datgene wat voor de punt, komma staat, gaat hij eigenlijk herhalen om te zeggen: dat is het. Zal ik tegen jouw zondigen door op te houden voor u te bidden? Nee, waar gaat het om? Ik zal u de goede en rechte weg leren. Wat is nou bidden tot Yahweh? Goed lezen wat hij zegt, hardop zeggen en het gaan doen. Dus je moet niet alleen zeggen, oh vader help toch met mijn kind of wat. Dat is wel goed om voor je kinderen te bidden, maar je moet handen het optreden in overeenstemming met Torah. Hier zegt hij gewoon, ik zal het goede en de rechte weg leren. Je moet niet alleen voor je kinderen bidden en denken, nou ben ik er vanaf. Je moet ze de goede weg leren. En dan kunnen ze echt wel eens moeilijk tegen je doen. Ze zeggen, ja, pa. Maar dat is goed. Want er komt een tijd, hebben ze ook weer kinderen. En dan zeggen die kleinkinderen weer, ja, pa." En dan denken ze, goed, nou wat Toen zeg? Dat heb ik vroeger tegen mijn eigen vader gezegd. Ze gaan allemaal dezelfde dingen meemaken. Daarom worden die kinderen die worden klaargemaakt om in het Koninkrijk van God te kunnen functioneren. En dat doet Vader God met ons door ons een Torah te leren. Dus als je nog denkt dat je om de Torah heen kan... Door bijvoorbeeld niet zijn feesten te vieren, zeg je, dat is ook raar. Hij wil je wat leren door zijn feesten. Begrijpt u het? Alle dingen van Torah zijn gewoon koosje om te doen. Vreest slechts Yahweh en dient hem trouw. Met je ganse hart. Want ziet welke grote dingen hij onder u gedaan heeft. Maar indien gij toch kwaad doet, als je de waarheid kent, zult gij... ...broeder en zuster, zowel als je koning weggevaagd worden. Maar toch wil hij van zijn volk een koninkrijk maken. Omwille van zijn afspraken met Abraham. Moet je erover over nadenken. God doet het niet om je te mollen, hij doet het om je wat te leren en dus een medegelovige met Abraham te maken. Want we moeten wel zaad van Abraham zijn. Niet alleen omdat we besneden zijn, omdat we als Jood geboren zijn. Nee, we moeten dat hart op besneden worden. Als ons hart besneden wordt, dan zijn we pas met Abraham in overeenstemming. En de zusters met Sarah. Zo moeten we worden. Anders wordt zowel jij als je koning weggevaagd. Het laatste stukje, broeders, daar zijn we mee begonnen. Daarom kom ik weer terug op waar Petrus mee begon. Alles wat je nou gehoord hebt, is maar zo'n klein stukje. Want Peter bedoelt nog de hele Torah. En ik heb maar een stuk of twaalf zits laten zien. Voegt u nou als gehoorzame kinderen niet naar de begeerte uit de tijd dat je nog onwetend was. Want u bent met elkaar helemaal niet onwetend. We praten met volwassen broeders en zusters die de waarheid hebben leren kennen. En daarom zeggen we gewoon, zo spreekt vader Yahweh, ja, doet het nou. Als u nu nog loopt te top, dat je zegt, oh ik heb nog steeds pijn in mijn buik. Ik heb geen vrede, oh ik... Lieve mensen, ga in de wegen van Jawe wandelen. Doet wat hij zegt, dan wordt je leven een opgaande weg. Echt waar. Anders kun je bidden tot Sint Juttimus en dat werkt nooit. Want God die gaat niet iemand helpen die niet volkomen in overeenstemming met een vol liefdevol hart in zijn wegen wandelt. Maar gelijk hij, Jawe, die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Amen. Amen. Amen. Shabbat shalom, broeder en zuster. Prijs de heer.